10 uur, dit is Radio 1 met Wouter Körpershoek. Zometeen in Goedemorgen Nederland, sekswerkers willen zelf meepraten... over de aanpak van overlast en mensenhandel. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Baghera Boskalis gaat in Zuid-Korea nieuw land aanwinnen... voor de kust van Songdo, een stad ten zuidwesten van de hoofdstad Seoul. Het land zal worden gebruikt voor nieuwe woonwijken... Boskalis zal daarvoor 23 miljoen kubieke meter zand op spuiten. Een van de Jumbo-schepen van Boskalis vaart volgende week naar Zuid-Korea om het werk uit te voeren. De baggeraar krijgt voor de opdracht 80 miljoen euro. Steeds vaker moeten gemeentes de kosten van uitvaarten op zich nemen. Volgens ouderenbond Anbo komt dat doordat steeds meer mensen in geldnood zitten. Als iemand geen nabestaanden heeft of de familie kan of wil niet betalen... is de gemeente verplicht om de begrafenis te betalen. Ouderen laten steeds vaker een erfenis na met schulden die kinderen niet aanvaarden en weigeren, zegt de ouderenbond. Vooral in de grote steden stijgt het aantal gemeentebegrafenissen. De gemeente Den Haag heeft de eerste zeven maanden van dit jaar al voor 137 overledenen een uitvaart betaald. Vorig jaar waren dat er 175 in een heel jaar. De regering in Nieuw-Zeeland wil een onderzoek naar het zuivelbedrijf Fonterra... Volgens premier Key zijn er nog veel vragen over waarom het bedrijf zo lang heeft gewacht met een waarschuwing over een botulismeverontreiniging. verontreiniging. Fonterra ontdekte in maart de besmetting, maar pas afgelopen vrijdag maakte de grootste zuivelexporteur ter wereld dat bekend. De Nederlandse directeur van het bedrijf. We hebben het gevonden in een half product en niet in het ingrediënt. Maar nog steeds ruim voldoende voordat het de consument heeft bereikt. Ja, maar had u toen niet meteen moeten ingrijpen? Dat hebben we gedaan, maar we moesten eerst weten wat het was. Maar in maart al meteen zeggen alles uit de schappen? Uh, nee, want je weet niet wat het was en waar het zat. Dus we moesten ons uh, huiswerk doen. De Nederlandse directeur van het bedrijf Fonterra en nu ook correspondent Marieke de Vries. Premier Kie van Nieuw-Zeeland vindt dat de directie van het bedrijf zich moet verantwoorden... Ook moeten alle twijfels over de voedselkwaliteit worden weggenomen, zegt hij. China en Rusland hebben de import van alle Fonterra-producten voorlopig stilgelegd. Voormalig Tweede Kamerlid Mariko Peters is terug bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze werkt daar als senior beleidsmedewerker humanitaire hulp. Het oud-Kamerlid van GroenLinks kwam in 2011 in opspraak... omdat ze de gedragscode van het ministerie had geschonden. Peters werd beschuldigd van belangenverstrengeling... bij het toekennen van subsidie aan haar partner... Buitenlandse Zaken kwam tot de conclusie dat Peters niet was beïnvloed door haar privégevoelens. Wel had ze de relatie moeten melden. Het ministerie laat weten dat bij Peters terugkeer de schending van de gedragscode van het departement geen rol heeft gespeeld. Het weer vanochtend en ook een groot deel van de middag is het behoorlijk zonnig. Het wordt 26 tot 30 graden in de namiddag en avond dan kan een enkele regen- of onweersbui vallen. Morgen nog steeds wat buien, vooral in het oosten. En verder is het zonnig, het wordt dan 22 tot 26 graden. En er is verkeersinformatie. Bij de AWB zit John Bakker. Met nog altijd die file op de A15 vanuit Nijmegen naar Rotterdam. Bij Gorkum, 4 kilometer na een autobrand. De rechterrijstrook is dicht. Zometeen bij KRO. Goedemorgen Nederland. Kruif merkte er niets van tijdens de finale van 1974. Doping bij de Duitsers. Maar hoe kijkt Robbie Rensenbrink terug op die wedstrijd? Blijf luisteren.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. Wat willen sekswerkers zelf doen tegen overlast en mensenhandel? Robbie Rensenbrink over gedrogeerde Duitsers en het ochtendtumeur van Hans Beum. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Amsterdam mag prostitutie terugdringen. Ramen, zandpad, definitief dicht. Sekswerkers Utrecht voelen zich in de steek gelaten. Het zijn zomaar wat krantenkoppen van de afgelopen tijd. Gemeentes proberen de overlast en de mensenhandel terug te dringen. En dus is prostitutie hot nieuws deze dagen. Ilonka Stakelborough van de stichting Geisha. Goedemorgen, in de studio hier. U bent van de Belangenvereniging van, van Sekswerkers. Wat is er aan de hand? Zoveel onrust. Iedere dag prostitutie... Uh... Er is een heleboel uh, aan de hand in onze branche momenteel. Um, en wat wij uh, heel erg belangrijk vinden... is dat er uh, dit keer ook eens een keer overlegd wordt met sekswerkers... Want uh, wij zitten midden in de problematiek en door de regulering die er momenteel allemaal uh, gemaakt wordt en het beleid uh, worden wij gedupeerd, de vrijwillig gekozen sekswerkers. Men is bezig met uh, mensenhandel bestrijden en in plaats van mensenhandel bestrijdt men de prostitutie. Dus daarom zijn wij opgestaan en uh, willen wij beleidsmakers uh, zowel als de rest van Nederland informeren over hoe het echt is in de wereld van de prostitutie. Even voor de duidelijkheid, u bent zelf ook uh, sekswerker... en ik las ergens dat u absoluut ook een, niet de term prostituee wil gebruiken. Wat, wat is het verschil? Uh, nou, ten eerste heeft het woord prostituee uh, inmiddels een vrijbeladen uh, vrij lading. Uh, het is uh, Als gevolg, worker, van, als, als, als gevolg, als gevolg van... van alle problematiek die er heerst. Uh, denkt men dat seks, de prostituees gedwongen sekswerkers zijn. Uh, daarbij komt natuurlijk ook nog dat uh, sekswerker hoeft niet per se een prostituee te zijn. Iedereen die zijn geld verdient in de sekswerkers. dus zowel strippers als SM-meesteressen als prostituees zijn sekswerkers. Wat is er wel waar van alle. Nou ja, verhalen, de overlast en de mensenhandel. Laten we daarmee beginnen, want het, is, het komt niet uit het nieuws. Uh, of nee, het niet, komt ook de... niet uit het nieuws. Uh, mensenhandel is iets wat voorkomt in de prostitutie. Dat is gewoon een feit. Uh, we moeten dat absoluut bestrijden. Alleen denken wij dat we dat op dit moment op de verkeerde manier doen. We zijn uh, ruim tien jaar uh, gelegaliseerd en door overregulering heeft men eigenlijk geprobeerd om vat te krijgen op onze branche. Dat is niet helemaal goed gegaan. Uh, ik denk ook dat we wat meer met uh, sekswerkers overleggen. Moet worden En dat we hele andere maatregelen kunnen nemen om deze mensenhandel te bestrijden. Maar hoe kun je weten, zoals u zelf, in welke gevallen er sprake is van mensenhandel bijvoorbeeld en wanneer niet bij uw collega's? Uh, nou, op zich is dat natuurlijk vrij moeilijk, want uh, op het moment dat je slachtoffer bent, ga je natuurlijk in eerste instantie alles doen om dat te verbergen. Uh, aan de andere kant uh, zitten zowel ik als mijn collega's vaak jaren tussen deze gedwongen collega's, en wij zien precies wat er speelt. Want en daar praat je ook wel over. Daar praat over. je mee. Je ziet de signalen. Je merkt uh, de dat manier waarop. Wat zijn wat de, wat de signalen? Waar, waar, waar, waar, waar let u dan op bij een collega? Uh, geen, ple geen plezier in het werk. Er uh, worden tegenwoordig helaas ook uh, vrij lage prijzen uh, gevraagd. Uh, dat doen de dames omdat ze moeten overleven. Ze moeten 500 tot 1000 euro per dag moeten ze inleveren. Dus dat is dan vaak al een signaal? Als er een belachelijk absoluut, bedrag gevraagd wordt voor dat een sekshandeling... Dan absoluut is het... kan, dat een, kan dat een signaal zijn, inderdaad. Maar spreekt u die vrouwen daar dan vervolgens op aan? Of is ja, dat, ligt dat heel gevoelig? Het, het ligt vrij gevoelig, maar wij spreken deze dames er wel op aan. Het is ook niet altijd zo dat ze zelf in de gaten hebben dat ze slachtoffer zijn. Ze zijn vaak gewend, dus soms hebben ze in hun eigen land ook gewerkt... en daar houden ze vijf euro per dag over. Als je vandaag een tientje overhoudt, heb je niet het idee dat je slachtoffer bent. Want dat dus zijn de dat... bedragen die wel gevraagd worden. Echt? Nee, dat is wat ze vaak zelf overhouden aan het einde van de dag, als ze die 500 of 1000 euro ingeleverd hebben. We hebben de ze rest 10 gaat euro Alman over. Naar die man achter. Daarachter. Of het netwerk daarachter. Heeft u zicht op die mannen erachter? Ja, dat hebben wij heel vaak wel. En daarom vind ik het ook zo jammer dat sekswerkers niet uh, wat meer betrokken worden... bij de actie tegen mensenhandel. Want wij zien namelijk door wie ze af, uh, afgeleverd zoals ze dat noemen worden... we zien vaak wie daar omheen hangt. En als je dat een tijdje in de gaten houdt, heb je vaak zelfs wel inzicht in zo'n netwerk. En dan ziet u, hè, uh, werkzaam in die industrie, ook al met elkaar... Dit is, wel, dit is gewoon echt een fouten man. Dit foute is gewoon man, echt, en dit echt is een... mensenhandel, ja. Durft u die mannen erop aan te spreken, of is dat... Dat durven, wij, dat durven wij wel, maar dat heeft op zich weinig nut. Uh, wat, je, wat heel erg belangrijk is, is dat de dames echt beseffen dat ze slachtoffer zijn en dat het geen normale situatie is in Nederland. En vervolgens kunnen ze natuurlijk in een hulpverleningstraject komen. Uh, bent u. Net zo verbaasd en verrast als iedereen, als er dan zo'n politieactie is... om bijvoorbeeld vrouwenhandel te achterhalen. Of, want u zegt, ja, u zegt ik, wij worden helemaal niet betrokken erbij. Nee, als... dan ben ik heel erg verbaasd. Wij als Stichting Geisha werken met zachte methoden. Dat houdt in dat je dus met de dames praat, je zorgt dat je ze vertrouwen wint. Alle afspraken die je maakt, die kom je ook echt daadwerkelijk na. En op deze manier uh, duurt het soms nog wel een half jaar. En dan... Uh, lukt het wel om deze dames uiteindelijk met de politie te laten praten? Dit soort grote invallen, net zoals in Alkmaar, die zijn vernest. Uh, er waren aardig wat slachtoffers van Mensenhandel... die ook beweren van, nou ja, wij zijn zo getraumatiseerd. Ik vertrouw de politie niet. En die hebben dus ook duidelijk niet aangegeven dat ze slachtoffer waren. Maar hoe, hoe zou dat dan anders moeten? Hoe kom je als overheid erachter van, nou, bijvoorbeeld op het Zandbad... of in Alkmaar of op de Amsterdamse Wallen? Uh, het probleem is niet dat de overheid niet weet. De politie weet vaak heel erg goed... Maar wie ze er... moeten bewijs gaan verzamelen. Dat is dat is inderdaad het probleem. En de bewijs dat kan je natuurlijk krijgen via de dames. En dat is heel erg moeilijk. Maar wat, wat... zou dan uw advies zijn richting de autoriteiten, richting de politie? Hoe zou dat dan wel kunnen? Zachte, zachte opsporingsmethode. Maar ah, ja, en... dan moet je een vertrouwensband gaan ontwikkelen. Dat en... moet je zeker ook. En dat doen wij ook. Maar dit is niet een probleem wat je zomaar eventjes op kan lossen. Hier heb je gewoon echt investeringen voor nodig. En investeringen in tijd u zit aan tafel, stel met een politiecommissaris in Utrecht. Wat is dan? Wat, wat zou u dan willen zeggen tegen die commissaris aan het begin van het jaar? Van nou, dit is wat ik u mee wil geven. Stop, om die vrouwenhandel aan te pakken. Ja, stop met deze grote, grote acties. Die radiasen, zoals ja, je zo met vindt. die overweldigende, nou dat was niet ik, dat was iemand anders... maar met deze overweldigende invallen. En gebruik zachte methoden. En wat wij ook heel erg veel zien in het land... en wat ontzettend jammer is, is dat er zijn natuurlijk ook vrouwen... die zich uit hun dwangsituatie ontworsteld hebben. Wel of niet met medewerking van de politie. En deze dames blijven soms in Nederland om voor zichzelf geld te verdienen. Voor deze dames is er helemaal niets geregeld. Als je als Nederlandse sekswerken uit het vak wil stappen of je hebt een probleem, word je daarbij geholpen. Deze vrouwen vallen behalve in Amsterdam heel vaak buiten de boot en ga dan andere mensen vragen van wat betekent deze brief. Dat vragen ze aan klanditie en op die manier ja, komen ze dus weer in de problemen. En dan zo'n persoon commissaris, praat die met u ja of nee? Een, we hebben een taskforce team en uh, daar overleggen wij ook mee. En we hebben onder andere afgesproken dat wij... Uh, maar ze luisteren iemand, dus niet naar u. Ze luisteren wel naar ons. want nou ja, uh, mocht er ooit een in... gaan door. Ja, nou, de politieinvallen gaan natuurlijk wel door. Maar dat is niet iets van de politie. Dat is natuurlijk iets wat door de overheid uh, gecommandeerd wordt. Wat wij wel af hebben gesproken is dat er in ieder geval een team van Kaisha uh, bij mag zijn... mochten er grote invallen komen, zodat wij de dames op kunnen vangen... en kunnen vertellen wat hun rechten en plichten zijn. En dat ze niet zo heel erg schrikken, dat ze ook weten wat er aan de hand is. De politiek bemoeit zich ook uh, met de problematiek. Uh, vooral christelijke partijen uh, ja, die zien op dit moment uh, hun kans rijp om te zeggen... misschien moeten we toch weer helemaal stoppen met prostitutie. Uh, want dat mag niet, het kan niet. Eigenlijk is er altijd sprake uh, van vrouwen die het eigenlijk niet willen. Wat zegt u dan terug? Loop eens een paar dagen met me mee. zullen dus we zien dat er heel veel vrijwillige sekswerkers zijn. U bent niet een uitzondering? Ik ben niet een uitzondering. Er zijn veel meer vrijwillig gekozen sekswerkers dan dat er gedwongen vrouwen zijn. En ik vind het ook heel erg jammer dat we over vrijwillig gekozen sekswerkers moeten praten. We praten ook niet over een vrijwillig gekozen bakker. Je bent sekswerker of je bent slachtoffer van mensenhandel. U heeft een belangenvereniging opgericht, uh, Geisa. Uh, hoe succesvol is dat? Zijn er veel vrouwen die bij u aan... Uh kloppen voor hulp? Uh, het is heel erg succesvol. Het is eigenlijk zo succesvol dat wij op het moment echt uh, heel veel personeel meer nodig hebben, want we worden bedolven onder de vragen en onder het werk. Uh, er is ont ontzettend veel onrust uh, op het moment gaande in de branche. En uh, daar kunnen ze ons goed bij gebruiken. We helpen ze ook uh, om andere vormen te zoeken en andere manieren waarop uh, sekswerk wel veilig uitgevoerd kan worden. En dat faciliteren wij ook. Uh, ik heb begrepen dat u, er, dat u ook een oproep aan de klanten doet. Dus aan de mannen, om te zeggen... stel nou dat je bijvoorbeeld eh, vrouwenhandel waarneemt... of je vertrouwt iets niet bij een dame die je bezoekt... ga naar de politie... Je zou zeggen dat geen man dat ooit zal doen, of valt het wel mee? Nou, ze gaan niet zo heel snel naar de politie. Dat gebeurt heel soms, maar wat je natuurlijk wel ziet... Dat zou ziet... natuurlijk wel, want zij hebben direct contact met zo'n Absoluut. Uh, wij krijgen wat meldingen en je hebt uh, mis, meld, misdaad anoniem. En 15% van de meldingen daar die zijn gedaan door klanten. Tot slot... U bent tevreden over uh, het feit dat sekswerkers bereid zijn om zich te organiseren, zoals u dat zelf ja, dus heeft gedaan. Ja, ik ben heel erg blij om. Nu nog de autoriteiten uh, die u ook daadwerkelijk volledig serieus nemen en echt luisteren naar, uh, naar de oplossingen die vanuit het veld worden aangedragen. Volgens mij lukt het aardig. De ministeries luisteren mee, uh, de gemeenten doen aardig hun best. We zijn op de goede weg. Alleen het kan nog veel beter. Ilonka Stakelborough van de Stichting Geisha. Dank u wel. Dank je voor de uitnodiging. Ja, ja, sommigen, ik kan van sommigen hun moeder zijn, ja, ja. Ik ben 41. De beste reportages van het afgelopen jaar: ik ben uh, Jelle, ik ben 19 jaar en ik heb een moestuin. En dan zit ik hier heerlijk op een beschut plekje. En dan voel ik me, ondanks mijn hoge leeftijd, nog super gelukkig. Deze zomer in Goedemorgen Nederland. Voor Herhaling Vatbaar. Als je op je oude dag thuis wilt blijven wonen, maar toch zorg nodig hebt... kun je de hulp inroepen van een Poolse verpleegster. Die komt dan bij je in huis wonen en geeft je 24 uur per dag... zeven dagen per week de zorg die je nodig hebt. Verslaggever Martijn Gimmius ging op bezoek bij mevrouw Bogaert, die met hulp van zo'n verpleegster nog veel dagelijkse dingen kan blijven doen. Autopapier heb je die uh, Johanna. Autopapier heeft ze witte meegenomen.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 Het is best belangrijk mij, Zo lang mogelijk thuis wonen. Het is de wens van veel ouderen. Zo weet de Kastelijns van onderzoeksbureau Berenschot. Zij schreef het boek De Vergrijzing Voorbij... over de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. Bij voorkeur willen mensen in hun eigen omgeving oud worden. Uh, wat bekend is, waar ze nou ja, nog zelfredzaam zijn. Waar ze uh, kunnen deelnemen aan de maatschappij. Het liefste thuis, in de eigen woning. Uh, waarbij uh, wellicht indien nodig... Uh,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 Een reportage van Martijn Grimius. Vragen en opmerkingen zijn welkom op Goedemorgen Nederland, .nl. Zometeen gedrogeerde Duitsers en de WK-finale van 1974. Heeft Robby Rensenbrink iets gemerkt? Maar nu eerst de dochtertumeur van Hans Beum. Ik wil het niet hebben over Zwarte Zaterdag, want dat begrijp ik niet. Houd rekening met vier, vijf uur vertraging, waarschuwde de ANWB. Dat is net zo lang als van hier naar Parijs. Neem dan een vrije vrijdag op of vertrek zondag, denk ik ieder jaar. Er was nog een andere mededeling in het journaal die ik niet kon vatten. Zuivelgigant waarschuwt voor bacterie, maar wil niet zeggen in welk product en in welk land... Het Nieuw-Zeelandse bedrijf Fonterra heeft producten de wereld ingestuurd... die besmet zijn met een bacterie die de gevaarlijke vergiftiging botulisme kan veroorzaken. Als je dat krijgt, heb je een probleem. Want het veroorzaakt, naast de gebruikelijke zware ongemakken... ook spierverlammingsverschijnselen met, in het ergste geval... als het de hartspier haalt, de dood tot gevolg. Kortom, als je met zo'n waarschuwing komt als fabrikant... dan breng je wel wat teweeg. Die coöperatieve multinational Fonterra is een grote speler in de internationale zuivelexport. We gaan verder met de informatie van de PR-afdeling van Fonterra. Uit tests bleek dat de bacterie terecht is gekomen in producten met wijproteïneconcentraat. Dat wordt onder meer gebruikt in babymelkpoeder en sportdranken. Het probleem is inmiddels opgelost, bleek een stuk pijp in de fabriek dat niet goed gesteriliseerd was. Die besmette partij is in mei 2012 geproduceerd en toen de wereld ingezonden. Maar Fonterra wil dus niet zeggen in welk land of in welke specifieke partijen die besmetting terecht is gekomen. Ze roepen niet bepaalde producten van een bepaalde datum terug. Nu moet je alles waar Fonterra op staat met handschoenen aan subiet weggooien. De Chinese overheid heeft als reactie importeurs van Nieuw-Zeelandse zuivelproducten opgedragen de boel uit de handel te halen. Alle Chinese toezichthouders moeten het toezicht per direct opvoeren. Waarom reageert niet ieder land zo? Waarom geef je wel een waarschuwing... maar laat je de wereld vervolgens in het ongewisse? Dat is toch paniekzaaien? Wat is dat voor PR? Dat begrijp ik niet. Het ochtendhumeur van Hans Beum Morgen, Mart Smeet. Denise, Denise. Kunnen we het nationale voetbaltrauma afsluiten... en zijn we niet alsnog toch wereldkampioen 1974? Verschillende voetballers uit, West, uit het West-Duitse team dat de WK-finale won... zouden doping hebben gebruikt. Robbie Rensenbrink, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, meneer Rensenbrink, wat dacht u toen u de krant las vanmorgen? West-Duitse ah. voetballers die wellicht doping hebben gebruikt. Uh, ja, ja, ja. Ja, ik kijk ervan op eigenlijk, want... Uh... Ja, doping is natuurlijk al uh, al, al die scene, ja, is dat uh, in gebruik natuurlijk. En ook uh, denk ik door voetballers hoor. Dus niet alleen door uh, wielrenners. Maar, maar ja, ik, ik, ja, ik twijfel op of je er beter door gaat voetballen. Dat denk ik niet. Maar je hebt natuurlijk wel meer uithoudingsvermogen. U speelde de eerste helft, uh, meen ik, ja. uh, van ja. die WK-finale. Uh, terugdenkend ja. nu naar die 45 minuten in het veld tegenover ja. die Duitsers, denkt u van nou. Ze Zagen er wel heel sterk en krachtig uit? Nee, nee, nee. Dat vond ik helemaal niet. Want jo jo uh, meneer jo Johan Cruijff die meldt vanmorgen van ja, we vonden ze wel uh, sterk, maar ja, we dachten dat dat door bier drinken. <laughs> ja, dat zijn, zijn al die verhalen natuurlijk. <kijntje> nee, maar uh, als je uh, nog goed uh, de, de beste te herinneren. Ja, ik was natuurlijk niet, uh, niet in tof Ik was gehout geblesseerd, denk ik meedeem, maar dat we binnen een paar minuten al op 1-0 kwamen. En toen hebben we eigenlijk ons eigenlijk. Uh, ja. Moet ik het zeggen, we gingen een beetje terugverdedigen. Ja, toen kregen uh, de Duitsers kansen. Maar u heeft geen moment toen, uh, na afloop ook van de wedstrijd, tegen elkaar gezegd... van jongen, nee. waren die Duitsers sterk en nee. zouden ze iets nee. gebruikt hebben? Nee, nee. nee. nee dat, dat, uh, dat volgevoel had ik wel in uh, 1978. Dat, uh, tegen de Argentijnen? Uh, de, uh, even kijken. Nee, dat was die, die, uh, die wedstrijd van uh, Peru tegen Argentinië. moest Argentinië moest zes calls maken... Want anders hebben we niet de finale gespeeld, uit Nederland tegen Brazilië gespeeld. En portverdomme, ze maken toch zes goals tegen Peru. En waar wij te nauw naar uit 0-0 uh, tegen gespeeld hadden. Ja, nu zegt u zelf net uh, dat het u niet verbaast... omdat er ook in de voetballerij wel doping werd gebruikt. Ja. Dan moet ik u de vraag stellen, heeft u zelf wel eens iets gebruikt... wat eigenlijk nou, achteraf nee, niet mag? Nee, nee. Of Ik kan me één wel een, een, een herinneren, toen ik bij DBS speelde. Ja. En toen uh, hadden we een uit de wedstrijd, ik dacht bij FC Utrecht, en toen moesten we gelijk spelen. wilden we ons handhaven in de Eredivisie. En toen kregen alle spelers kregen voor de wedstrijd een pilletje van de Surinaamse dokter van DBS toen. En dat vond ik ook een beetje, een beetje vreemd eigenlijk. Gingen ging jullie er beter door spelen? Nee, nee. Voetballers hebben dat niet. Die gaan er niet echt nog beter voor spelen. Het is gewoon: je krijgt natuurlijk meer uithoudingsvermogen. En dat hebben andere sporten, hebben dat wel natuurlijk. Wielenrennen, hardlopen. Uh, ja. Spammen. Dat, dat, dat, daar komt het op uithoudingvermogen. Ja, het, het is allemaal lang. Het is allemaal lang geleden. Het uh, trekt toch weer de aandacht. Dat blijft ja. het ook trekken. Maar wat u betreft mag ik u niet feliciteren dat u alsnog uh, wereldkampioen ben, uh, nee, bent. Nee, ik, ik denk dat de FIFA daar ook niks aan doet, hoor. Dat hebben ze ook in 1968 niet gedaan. Wat, wat ik gelezen heb natuurlijk, ik weet het natuurlijk ook niet. Wat ik allemaal las eigenlijk, ja. dat er toch wel uh, sprake was van uh, omkoping uh, van Peru. Dus ja. Maar het nou ja. heeft de FIFA ook niks aan gedaan. Dus, nou ja. Het is allemaal uh, te lang geleden. Duitsland, uh, West-Duitsland, blijft gewoon ja. wereldkampioen. Ja, ja, dat vind ik wel, ja. En we leren <laughs> ermee leven. Het is niet anders. Het is niet anders. Dank u wel, meneer Rensenbrink. Oké, okay, Robbie Rensenbrink was dat. Oud International over wellicht... Dopinggebruik bij de West-Duitsers in 1974. Tot zover KRO, Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op onze website www.kro.nl. Zometeen hier op Radio 1, lijn 1 van de NTR met Jeroen Wilaert. Jeroen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Gelukkig, Wouter, dat jij die heikele kwestie van uh, die manschaft en de doping al hebt behandeld. Kunnen wij het gewoon hebben over de aanstaande verkiezingen in Duitsland? Uh, eind september, 22 september, is het zover. Wij gaan uh, zometeen onder andere met de directeur van het Duitsland Instituut, Ton Nijhuis, praten over de band tussen Nederland en Duitsland. En wat uh, Nederland eigenlijk zou moeten kiezen. Merkel of Steinbroek? Dat is de grote vraag. In lijn 1, in linie 1 van de NTR, Wouter. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Nergens.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 Ze de deden niets en reageerden ook niet op verzorgers die met voedsel langskwamen. Sinds vanochtend loopt de groep weer rond en wordt er gezocht naar eten. Waarom de apen in Emmen zich een week lang vreemd gedroegen is niet duidelijk. Dat zijn de hoofdpunten. En er is nog verkeersinformatie bij de ANWB zit John Bakker. Met uh, problemen op de aan 15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Tussen knopen Dijl en afrit Arkel staat er een file van 5 kilometer na een ongeluk. Tussen Leerdam en Arkel is de weg helemaal afgesloten verkeer vanuit Nijmegen naar Gorkum en Rotterdam... kan vanaf knooppunt Valburg beter gaan omrijden... via Utrecht over de A50 en de A12. En nu op Radio 1, de NTR met Lijn 1. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Wielaert. Morgen. Ik uh, heb de afgelopen tijd uh, nogal eens uh, in een zomerverblijf in Zeeuws-Vlaanderen uh, vertoefd. En dan uh, kom ik in een supermarkt in Breskens. En daar hoor ik wat Vlaams, natuurlijk. Maar een belangrijke voertaal is er ook Duits. Heel veel Duits om me heen in de plus in Breskens. En dat zijn dan natuurlijk die vakantiegangers, uh, onze Oostburen, maar die krijgen in hun eigen land weer heel veel te maken met heel veel Nederlanders. Op dit moment uh, hebben ze het met z'n allen niet erg, denk ik, over de keus Merkel... Steinbrück, maar daar gaat het de komende tijd toch wel over. De, de, de, de campagne is uh, begonnen in vakantietijd. En eind september, zo in de maand september, moet dat steeds heiser worden. Um, ik heb hier Die Welt, Die Welt uh, kwaliteitskrant van uh, afgelopen vrijdag. En daar staat in... Deutsche tevreden wie niet met ihre regering. De Duitsers zijn nog nooit zo tevreden geweest met hun regering. Ja, dus het lijkt een hopeloze taak voor de SPD. Niet waar, Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut, waar wij voor staan in Amsterdam? Ja, hopeloos in de zin dat, uh, dat Merkel de nieuwe bondskanselier uh, zal worden. Ze, ze is het en ze blijft het. Maar het is niet hopeloos uh, als het gaat om de vraag... wat de volgende coalitie zal worden. Want de huidige coalitie is er een van uh, CDU, CSU met de FDP, de Liberalen. En die staan in de peiling ongeveer op 46 procent. En de link linkse oppositie staat ook ongeveer op 46 procent. Links kan geen regering vormen, omdat die linken, de oude PDS... de communisten, zeg maar, daar ook bij horen. En die zijn uitgesloten van, van regeringsdeelname... of in ieder geval geen enkele partij wil daarmee uh, een, een, een coalitie vormen. Maar ze hebben natuurlijk wel de mogelijkheid om uh, deze coalitie te blokken. Dus het is aan de ene kant een, een weinig spannende verkiezing. Merkel gaat winnen. Aan de andere kant een, een hele spannende verkiezing. Want of deze coalitie het gaat halen... Dat is maar zeer de vraag. En u zei net, de mensen zijn heel tevreden over de regering. Het is heel grappig, de meerderheid van de mensen zegt, ik ben tevreden over de regering. Als je dan vraagt, bent u tevreden over de regering van CDU, CSU met FDP? Dan zegt opeens een minderheid dat ze tevreden zijn. Dus eigenlijk zijn ze gewoon tevreden met Angela Merkel. Tim de Wit is uh, collega van de NOS-correspondent in Berlijn. Die zit daar thuis lekker in Prenslauerberg, uh, Zo'n lekkere, hippe, Juppenwijk uh, in het voormalige oosten van Berlijn. Uh, Tim, um, als correspondent zijn verkiezingen altijd uh, uh, de hotteste, de higheste hottest, dingen om te doen. Uh, gelet op deze analyse. Uh, wordt het een beetje gapen? Of, uh, of met die uh, spanningen in coalitievorming toch nog heel interessant? Ja, ja, ik ben het wel met meneer Nijhuis eens uh, wat betreft zijn analyse. Kijk, uh, het, het is ongelooflijk hoe populair Angela Merkel is. Dus het, het is bijna een soort onantastbare politicus gebleken de afgelopen jaren. Ik bedoel, dus, uh, Het is niet dat deze, ook de regering waar ze nu in zit, geen schandalen heeft gekend de afgelopen jaren. Toch wel, er zijn meerdere ministers afgetreden vanwege plagiaataffaires... Uh, nu ligt ze weer onder het vuur vanwege de NSE-affaire, het afluisterschandaal. Uh, waar Merkel misschien toch wel veel meer van wist dan ze tot nu toe heeft toegegeven. Maar gek genoeg raakt het haar dus niet in de peilingen. En dat, dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Ik geloof dat als je op personen zou kunnen kiezen in Duitsland, dus niet op partijen... dan zou bijna 60% van de Duitsers op Merkel stemmen. En haar belangrijkste tegenstrever, Peer Steinbrück dus, van de SPD, van de Sociaaldemocraten... Ja, die komt ongeveer op een kwart van de mensen uit. Dus daarin zie je zo'n groot verschil... dat. Ja, nee, wat dat betreft wordt het een klein beetje gaap, omdat we ons ja, zo goed als zeker wel kunnen opmaken voor nog een aantal jaren Angela Merkel. Maar het is inderdaad toch wel de vraag, want haar coalitiepartner de FDP, dat zijn de liberalen, een beetje de VVD van Duitsland, zeg maar. Ja, het is maar de vraag of die de kiesdrempel halen. Duitsland kent natuurlijk nog het systeem van de kiesdrempel, een partij moet minimaal... 5% van de stemmen halen om überhaupt in het parlement, in de bondsdag te komen. Ja, en die FDP die doet het al jaren heel erg matig. Uh, die bungelen nu zo rond de 4%. Uh, het is zelfs een tijdje 3% geweest. Toen werd gekscherend gezegd, de FDP staat voor vast 3%. <tie> nou ja, dat dus, uh, geeft een beetje aan uh, waar ze vandaan komen. Dus nee, dat wordt nog wel spannend in die zin. En ja, uh, dan moeten we maar zien of Merkel inderdaad uh, bereid is om met de SPD, dus de, eigenlijk de grote vijand, tussen aanleidingstekens, uh, in zee te gaan. Dat is natuurlijk in het verleden al vaker gebeurd, dat de CDU, CSU en de SPD geregeerd hebben. Um, dus of ze, of ze kan leunen op haar kleine coalitiegenoten FDP, of die het halen, of dat het toch uh, en, en daar uh, het, hoor je ook wel steeds mensen over een grote coalitie wordt zoals het in Duitsland heet. Dus dan heb je het over Merkel uh, en de SPD samen in de regering. Wij gaan uh, de rest van dit half uur praten over hoe dat dan zit met die Duitsers. Is het nou politiek, is het nou, uh, resultaat van beleid of is het gewoon Duitsland zelf? En wat, is, wat voor invloed hebben die verkiezingen op de stemming in Duitsland? Nederland. Hoe zit dat met u, luisteraar, uh, als u behoefte heeft om erover mee te praten? Uh, vindt u ook dat Merkel daar maar moet blijven? Of er wordt het tijd voor een nieuw gezicht? En hebben de, heeft de oppositie, bijvoorbeeld die Steinbroek, wel het juiste nieuwe gezicht? U kunt erover mee praten op 0800 1121. Uh, 11 0800 1121. Mailen met lijn 1. apenstaartje ntr.nl. En tweeten met hashtag lijn 1. <tieden> Op jeder Häuserwand. Ik suche den schönsten Mann im Land. Een zetel aan das schwarze brennt. Er muss net. Menna land, Ina Deter. Ja, dat is uh, niet van de laatste tijd. Dat is toch ook al zo'n uh, dik twintig jaar oud, denk ik. De jaren tachtig zelfs. Uh, Nooie Wellen, daar behoorde Ina Deter toe. Um, ze vertelt uh, wel iets over de behoefte aan leiderschap. Um, ik, en, en, en natuurlijk ook uh, over SPD kunnen we het nu hebben. Maar eerst even Ton Nijhuis en Tim de Wit. De band... Nederland, Duitsland. Ten eerste, hoe zit het met uh, de studenten die, uh, en de belangstelling in Nederland voor taal en land? Uh, de belangstelling voor het Duits is op het moment uh, stabiel. Maar op een heel laag niveau. Dat is ongeveer 100 studenten uh, per jaar die, die instromen. Dat is trouwens iets wat niet specifiek voor Duits is. Dat geldt ook voor andere moderne talen. Dat, uh, dat die in de afgelopen jaren aan, aan populariteit hebben ingeboet. De belangstelling voor uh, Nederland onder Duitse studenten is groot. Nederlands is een, een groter vak in, in Duitsland dan uh, Duits in Nederland. En er komen natuurlijk ook heel veel Duitse studenten in Nederland studeren. Meer dan 25.000 op dit moment uh, in vergelijking tot uh, 2.000, 2.500 Nederlandse studenten die ja, naar Duitsland die kom, gaan. die komen natuurlijk op andere geneugten af dan de taal alleen en zo is het omgekeerd ook voor Nederlanders die naar Duitsland gaan. Maar Tim de Wit, uh, jij kunt heel goed uh, beoordelen uh, daar vanuit Berlijn hoe het is met uh, de belangstelling voor Duitsland, uh, van Duitsland voor Nederland, toch? Zeker, ja, ja, en die moeten we vooral niet overschatten, hoor. Het is niet uh, dat uh, de, Duitse, de gemiddelde Duitse weet wie de premier van Nederland is. Ik bedoel, uh, zo bekend zijn we simpelweg gewoon niet. We zijn denk ik toch echt het kleine broertje, net zo goed als dat Duitsland voor... Nederland is natuurlijk de grote broer is. En uh, ja, kijk bijvoorbeeld naar de berichtgeving. Uh, het Koningshuis heeft uh, bijvoorbeeld heel veel aandacht gekregen in Duitsland. Dat vinden ze natuurlijk verschrikkelijk interessant. Iets wat zij niet hebben, maar het kleine Nederland uh, toch maar mooi wel heeft. Hè? Met een prachtige koning en koningin en de inhuldiging. Nou, ik heb alles. De, de tv-zenders zijn er de hele dag toen live bij geweest... ...om maar eens een voorbeeld te geven. Maar verder zijn er toch vooral ja, een beetje de, de, de afwijkende ...de nieuwsevenementen die hier in de media komen uit Nederland. Hè? De dood van een grensrechter in Almere... Of het vleesschandaal, een paardenvleesschandaal... wat dan een soort van zijn oorsprong had bij een, een, een, een slachterij in Brabant. Nou, dat zijn dingen die, die, die, je, die je toch wel veel leest. En ja, daarmee merk je toch wel dat er... ...in die zin uh, niet altijd zo bekend is als het gaat om, uh, om de politiek in Nederland. En wat ik al zei, ik kan me nog herinneren dat Rutte even zijn eerste bezoeken had aan, uh, aan uh, Duitsland, aan Angela Merkel... ...en dat er toen uh, in de Frankfurter Allgemeine toch inderdaad ook een grote kwali stond geschreven werd... ...dat het een, een man is die alleenstaand is en piano speelt en vaak met zijn moeder koffie drinkt. Ik denk, ja, dat is toch wel natuurlijk een bijna, bijna lullige manier van het opschrijven van een regeringsleider van je kleine buurland. Nou ja, ik vind dat wel soms een beetje typerend. Aan de andere kant moet ik wel zeggen, er is wel heel veel ontzag en respect voor ons Nederlanders uh, hier onder Duitsers. We, we staan, ze, ja, ze hebben volgens mij een hele hoge dunk van uh, hoe wij werken, hoe wij tussen aanhalingstekens met geld omgaan, zou ik maar zeggen. Um, in die zin hebben ze het idee dat het bij ons volgens mij uh, een stuk uh, economisch veel beter gaat dan dat het daadwerkelijk gaat, omdat ze toch het idee hebben dat wij onze zaakjes goed voor elkaar hebben. Terwijl omgekeerd, um, terwijl het omgekeerd in Nederland ongeveer het gevoel is dat Duitsland uh, de toon zet in uh, modern crisisbeleid. Ja, absoluut. Ja, nee, sterker nog, uh, en dat bewijzen de cijfers in die zin natuurlijk ook wel. Uh, uh, Duitsland. Uh, kent in die zin nog niet echt een keiharde crisis. Al zijn er ook wel heel veel dingen uh, uh, te vertellen over deze maatschappij... die een stuk minder rooskleurig zijn dan het feit dat, het hier alleen maar, uh, dat de bomen tot de hemel groeien... als het om de economie gaat. Daar komen, wij, daar komen wij zo op. Maar hoeveel staat er ja. in de Duitse pers over uh, Nederland als exportnatie naar uh, het grote buurland? Nou ja, dat is wel bekend. Ik bedoel, mensen weten wel uh, dat uh, bijvoorbeeld de tomaten... die uh, hier in Duitsland in de supermarkt liggen... die komen uit Nederland, om maar eens een voorbeeld te noemen. Uh, uh, dus in die zin weten ze echt wel dat, we, dat de Duitsers veel zaken doen. Uh, uh, iets wat hier uh, ook wel veel aandacht heeft gekregen... is die Betuwe-lijn. Uh, het Duitse deel is nog altijd niet af. Er wordt heel veel, uh, uh, ja, heel veel uh, uh, gedoe over geweest de afgelopen jaren. Uh, dat stuk lijn zeg maar net over de grens bij Nederland. Terwijl wij natuurlijk al jaren... Die Betere Lijn uh, neer hebben gelegd om al die containers vanuit Rotterdam richting Duitsland te exporteren. Nou goed, dat, dat stukje gaat er nu langzaam maar komen. Nou, dat is op voorbeeld van iets, uh, als je het hebt over de Nederlandse export, wat hier wel aandacht uh, krijgt. Um, maar ja, ik denk toch wel dat dat het een beetje is. We, we, moeten het, uh, we moeten onszelf, denk ik, niet belangrijker maken voor de Duitsers dan we zijn. Ton Nijhuis, de directeur van het Duitsland Instituut hier in Amsterdam, zat een beetje de uh, nee te schudden in het begin. Ja, het gaat er natuurlijk om wat is Duitsland. Uh, Berlijn is relatief ver weg. Als je over Noord-Rijn-Westfalen spreekt, dan, uh, dan weet men heel veel over Nederland. Dus uh, Duitsland is zo groot dat, uh, dat je niet kunt zeggen, praten over de Duitser, cetera. Maar ik ben het met de me eens dat, uh, dat Nederland in de pers niet uh, heel erg present is. De meeste landen in Europa zijn op dit moment heel erg op zichzelf gericht... Um, maar dat neemt niet weg dat, dat Nederland voor, door de Duitsers... wel gezien wordt als een belangrijke partner. Ten slotte is het zo dat, uh, dat er nog maar een paar triple-E-landen zijn... waaronder nou, natuurlijk Duitsland, Finland, Oostenrijk, Luxemburg en Nederland... En uh, Nederland is daar toch de allergrootste van. Dus Duitsland heeft in, in die zin, in, de, in deze financiële crisis... Uh, Nederland heel hard nodig als, uh, als bondgenoot. En wij trouwens Duitsland. Dan gaat het dus over uh, niet alleen de cijfers... maar ook over de houding, over de psychologie... over hoe uh, men uh, in die crisis staat. Kijk, ik heb ondertussen even in die wet zitten bladeren van afgelopen uh, vrijdag... met die cijfers uh, en die constateringen over de tevredenheid uh, van het Duits publiek. Um, Steinbrück, Peer Steinbrück is de opponent van uh, Angela Merkel. Die staat hier dus ook in de krant uh, klimmend in uh, het Bayrisches Wald. Ja en dat is meteen ook alweer zo'n typerend beeld. Hè, wat, uh, de campagnes gaan over beeldvorming. De SPD doet dat met uh, ja, snerende foto's en teksten van Angela Merkel. Maar hoe hoe loopt deze Peer Steinbrück hier erbij, daar in die Bijense rotsen? Uh, ton Nijhuis. Het gaat een beetje moeizaam met die hoed op, hè? Zoals hij daar naar boven klau klautert. met een vrij omvangrijk embonpoint. Ja, Het is geen foto van uh, ik ga de wereld veroveren. Nee, het is, het is erg moeizaam. Het is trouwens tekenend dat, uh, dat Peer Steinbrück op de uh, posters van de SPD helemaal niet voorkomt. Uh, zoals gezegd, ze zetten Merkel er wel op. Een beetje denigrerend, maar ze hebben Steinbrück uh, daar buiten gelaten. Dat komt ook omdat de SPD campagne tot nog toe een, uh, een complete fiasco is geweest. En dat heeft deels ook met de lijststrekker Steinbrück te maken. Die één binnen de de SPD eigenlijk sowieso erg slecht ligt als, als persoon. Het is een hele scherpe, maar niet erg volksname man. En, en de campagne is, uh, is gekenmerkt door, door heel veel uh, missers. Het begon al gelijk met een, uh, een schandaal... rond het uh, vele geld wat hij opstreekt met, uh, met het geven van lezingen. Uh, meer dan 1,2 miljoen, dat is ja. natuurlijk ook iets wat de SPD's niet hebben. Niet en iemand en... die aanspreekt daar in de fabriekshal. Ja. Uh, Johan aan de telefoon, die vindt dat er weinig zal veranderen. Dat klopt. Goedemorgen Johan. Goedemorgen. Welke politieke wind zal er gaan waaien? Ik neem maar gewoon dezelfde die er nu waait. Veel hangt van die FDP af, maar die zit een beetje in de lijn omhoog. Dus de kans op een uh, voortzetting van deze coalitie, van, uh, van zwart-geel in Duitsland, CDU, FDP, die is eigenlijk vrij hoog. Als ongeveer Steinbroek uh, wat olie op het vuur gooit, of in ieder geval hoog van de toren blaast, of bijvoorbeeld een grote coalitie uit te sluiten, ja, dit is wel dat maar. Ik vind het een beetje een, uh, een vlucht naar voren. Dus ik denk dat er gewoon weinig nieuws van te veranderen en zijn daar geen uh, nieuwe partijen. Er is een kiesdrempel van 5%, dus een partij als de PVV of een partij als 50 Plus zou daar veel minder kans maken. Dus ik denk dat Duitsland gewoon doorgaat, voor wat Europa betreft, met het opleggen van, van Noord-Europese oplossingen aan Zuid-Europese landen, namelijk het benadrukken van begrotingsdiscipline. En dat zal niet gaan werken. Ik heb maar hier, de, Duitse, ik heb hier... de Duitse kiezer heeft weinig alternatieven. Die kan niet zijn onvrede laten kenbaar maken via een SP, 50 Plus of PVV. Dus men zal gewoon doorgaan op oude weg. Ik heb hier een tweet van Sebastian die zegt... ...Duitse verkiezingen zijn toch een puur binnenlandse aangelegenheid. Waarom moeten wij het daarover hebben op de Nederlandse radio? Nou, ik, het lijkt mij duidelijk genoeg... ...ze zijn uh, onmiskenbaar oh, een heel belangrijke uh, partner... ...zijn ook nog eens een keer de buren. Of niet, Johan? Nou, uh, de grap was volgens mij van uh, oud-president uh, van de Nederlandse bank... ...dat... Uh... De Nederlandse soevereiniteit in de jaren 70 en 80 daaruit bestond, dat Nederland een kwartiertje had om te wachten op een rentverhoging of verlaging nadat de Duitse Boendesbank dat gedaan had. Dus ja, wij zijn gewoon een, een 17e in feite. We zijn gewoon onderdeel van Duitsland. Dat is dus veel belangrijker voor Nederland dan, uh, dan uh, de Europese Unie. Dus misschien een vraag aan uw gast. Is het misschien een idee voor Nederland om ook Duitsland te bewerken? om wellicht de EU, of in ieder geval de euro, te verlaten... en met Nederland en de landen die hij juist noemde, Finland, Oostenrijk... in ieder geval met die PVA landen een soort noordelijke euro te beginnen. Want Duitsers gaan het een keer zacht worden, denk ik, blijven betalen. Het zal niet werken. En omdat daar dus een politieke partij als PVV en nog 50 plus en dergelijke ontbreekt... ook partij voor de dieren, die ook dus euroceptisch zijn. Ook SGP ontbreekt daar, ja, of die is euroceptisch. De munt de En uh, omdat Duitsland dus ja, geen prikkels heeft om dus... Uh, Anders te reageren dan, dan ze nu doen, namelijk op oude voet doorgaan, is dan een idee voor het klein land als Denemarken, Oostenrijk, Finland, Nederland, om op die manier Duitsland te proberen te bereiken en tot ander beleid te bewegen. Johan, de vraag is duidelijk, Ton Nijhuis, even antwoord erop? Uh, ja, allereerst. Uh... Over die partijen. In Duitsland zijn er in principe wel alternatieve partijen. Bijvoorbeeld alternatieve voor Duitsland die een, een anti-euro-campagne voert. Uh, alleen die komen niet verder dan 3% in de peilingen. Maar een eigen munt? Maar een eigen munt. Ja, ik, ik, zie dat nog, uh, ik zie dat nog niet gebeuren. Wat Duitsland probeert is natuurlijk uh, discipline af te dwingen. Ervoor te, te, te zorgen dat landen zich aan hun afspraken houden. Of Duitsland uh, uiteindelijk akkoord zal gaan om bijvoorbeeld Griekenland op te termijn uit de euro te laten gaan, daar uh, kan over gesproken worden. Daar wordt in Berlijn ook wel over nagedacht. Maar uh, zelf uittreden en een noordelijke euro, dat, uh, dat kan Duitsland zich niet permitteren. Want die Europese integratie is voor Duitsland van existentieel belang. Uh, anders zouden zij geïsoleerd in Europa komen te staan en dat willen ze niet. Kortom geen eigen munt, maar in ieder geval wel een hele duidelijke eigen lijn. Even terug naar helemaal naar het begin. Wat uh, moet Nederland kiezen. Wat, waar is Nederland het meest bij gebaat? Bij dus inderdaad de voortzetting van uh, Merkel... of bij uh, een eventuele SPD-regering, Ton um, Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Um, SPD zou alleen in de, in de regering kunnen als een, uh, als een coalitiepartner. Uh, Steinbrück wil dat liever natuurlijk niet. Maar zelfs als de SPD een, een, een zelf een regering zou kunnen vormen... dan nog zou het beleid niet veel veranderen. De SPD heeft altijd met de regering meegestemd... als het gaat over Europees beleid. Denken uh, daar ook principieel hetzelfde over. Hun retoriek is wat anders. Maar uh, het beleid is in principe hetzelfde. En dat wordt in grote meerderheid ook ondersteund door de Duitse bevolking... die vindt dat Merkel uh, de, de Duitsers heel goed door deze economische crisis of financiële crisis die, leidt. Die lijn ligt er. Die richting ja. is er. Dat, kan, dat moet alleen maar worden voortgezet. Ik denk wat dat betreft ook even uh, ha, leuk, leuk om te citeren... Uh, Jan Bakker, die altijd heel erg uh, goed meeluistert en meedenkt met ons. Duitsland heeft precies dat gedaan, zegt hij... waar men in Nederland alleen maar de mond van vol heeft... maar uit partijpolitieke overwegingen niet toekomt. Verder... Gaat de flexibilisering van de arbeid en beloning, afschaffing van kernenergie en grootschalige invoering van alternatieve energie en investeren in plaats van kapot bezuinigen. Het resultaat is er naar, zegt Jan Bak, concludeert Jan Bakker, opbloeiende economie daar en verder in het moeras hier. Tim de Wit in Berlijn, Best alleen maar om over te juichen toch? Ja, zeker. Nee, dit, dit zijn ook uh, absoluut punten waar de Duitsers uh, zichzelf wel voor op de borst uh, kloppen natuurlijk. Vooral ook uh, de, waar Merkel bijvoorbeeld de campagne mee ingaat is dat ze zegt toen ik aan de macht kwam in 2005 waren er 5 miljoen werklozen. Nu zijn er nog maar 3 miljoen werklozen. Ja dat zijn natuurlijk gigantische getallen uh, ja, die toch mede te danken zijn aan het beleid wat hier uh, gevoerd is. En daarnaast wordt ook heel erg gekeken, bedoel, er is ook veel kritiek op moet ik erbij zeggen. Maar er wordt ook heel erg gekeken naar de hervormingen die al onder het kabinet van Gerard Schreuder zijn doorgevoerd. Uh, een jaar of tien geleden. Uh, dat was de toen laatste, toen de was de laatste socialistische veel, kanselier. Precies, ja. Toen zijn uh, bijvoorbeeld het uitkeringssysteem heel erg aangepast. Um, dat, dat maar ook inderdaad die flexibilisering van de arbeidsmarkt en ja, uh, de, de, de uh, pensioengerechtige leeftijd is toen al omhoog uh, uh, gegaan. Dat, dat zijn allemaal dingen die ze toen al zagen aankomen in Duitsland. En die ja, daar wordt nu al onder, van geconcludeerd. Die hebben het effect wat, dat we nu zien. Eh, namelijk een economie die veel beter bestand is tegen een crisis. Dan dat je dat ziet in, uh, in andere Europese landen. Met name in het zuiden. En, en inderdaad waar we het net al over hadden. Het feit dat Merkel natuurlijk die begrotingsdiscipline eh, maar op blijft leggen. Eh, dat komt daar hier op heel veel kredieten staan onder de Duitsers. Discipline, de Duitsers dat... zien in haar iemand die op de portemonnee past. En ook dat... Uh, bereid is dat uit te leggen aan de rest van Europa en, uh, en van Europa... en ook bereid is om niet van koers te veranderen... maar gewoon met de vuist op tafel uh, blijft uh, slaan. Dat, we daarvoor, daarvoor, uh, dat maakt haar, haar steeds maar populairder zelfs in Duitsland, zou ik bijna willen zeggen. Dat is de lijn, dat is de richting. Uh, we hebben van tevoren al even over uh, gebeld met elkaar... Maar is het ook uh, toch niet alleen een resultaat van beleid... maar ook gewoon van hoe Duitsland is, Tim, hoe Duitsers zijn... Je noemde het woord discipline al. Maar... Ja, nee, nou zeker. Ja, inderdaad, wat, wat meneer Nijers net ook al zei... ...natuurlijk kan je niet elke Duitser uh, met elkaar vergelijken. Ik bedoel, iemand in Beieren is natuurlijk anders dan iemand die uh, uit het noorden van Duitsland komt... ...in de buurt van Hamburg. Maar een aantal dingen uh, zie ik wel terug. Ik bedoel, Als je kijkt bijvoorbeeld naar het arbeidsethos... ...is uh, dat Duitsers echt hard werken, lange werkdagen maken. Om... Ik bedoel, dat zijn wel gewoon maar voorbeelden, maar die betalen zich natuurlijk in een economie wel uit. Er uh, is hier nog heel veel respect voor... Uh, ...autoriteit voor, voor hiërarchische verdelingen in bedrijven. Heel ouderwets. Uh... Uh, Excuus, wat zei je? Dat is heel ouderwets, maar het werkt. Uh, heel ouderwets, uh, ja zeker. Ik bedoel, er wordt hier, uh, wat in Nederland is het natuurlijk bijzonder normaal... ...om uh, je hogere baas uh, bij zijn voornaam te noemen... maar. In Duitsland is het uh, ja, van, volstrekt logisch om hem uh, met u aan te spreken om maar eens een voorbeeld te geven. Herr Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut. Bent u het ermee me eens dat het gewoon de Duitsers zelf zijn die het verschil maken? Nou, Deels. De, de, de, de, maar heel deels, want laten we wel wezen: tien jaar geleden uh, was Duitsland de zieke man van Europa. En deed het uh, eigenlijk relatief slecht. En was dat dan ook de consequentie van, uh, van deze Duitse eigenschappen? Nee, het is toch die, die agenda 2010 geweest van, van Schreuder waar we het net over hadden. En vooral de loonmatiging geweest de afgelopen tien jaren. In, in toen in de andere landen van Europa de lonen met 20, 30 procent over 10 jaar zijn gestegen... zijn ze in Duitsland vrij stabiel gebleven. En dat betekent dat Duitsland natuurlijk een relatief goedkoop land is geworden. En wat ze nu willen is natuurlijk dat de andere landen van Europa dat ook doen. Maar ja, het is veel makkelijker om als het ware geen loonsverhoging te krijgen... dan nu je lonen met 20 procent te moeten zien zakken. Hoeveel macht heeft Duitsland heel in het relatief, geheel? Heel relatief. Zonder Duitsland gaat niks. Uh, dus Duitsland kan, kan wel de richting aangeven, maar uiteindelijk is Duitsland ook altijd chanteerbaar. Want Duitsland kan, zit, kan het zich niet veroorloven dat uh, de euro of, of Europa uh, mislukt. Dus als het puntje bij het paaltje komt, dan moeten ze toch altijd uh, door de knieën in zekere zin. En dat weten de andere landen in Europa en daar maken ze ook gebruik van. En laten we wel wezen, de Duitsers hebben altijd gezegd als het over uh, de euro gaat, onder twee voorwaarden moeten we een centrale bank komen die naar het Duits model is gemodelleerd en er moet een politieke unie zijn. En beide hebben ze niet kunnen doorvoeren. We zitten nu met de Italiaanse bank. En we zitten op een lijn. We hebben nog zeven weken te gaan voor de Duitse verkiezingen. Tim, jij gaat natuurlijk ook op reis in allerlei vliegtuigen dan wel treinen zitten, denk ik? Zeker, ja. We gaan natuurlijk op de voet uh, volgen. Ja, bijvoorbeeld vandaag... Uh... ...maakt de partij van Merkel, CDU, haar verkiezingscampagne soort van bekend. Dat gaan we van jou horen in het Radio 1-journaal. Wij zijn het einde van deze uitzendinglijn 1. We komen erop terug. De ophef over de hitte is overdreven. Het is overdreven, maar dat is langs nog alles in Nederland. Ik vind het heel goed dat de overheid hier aandacht aan besteedt. Ik vind het ook een beetje ernstig overdreven. Het klinkt weer zo zeurderig.